9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De tv-zender National Geographic heeft vanochtend de koninklijke familie... gecondoleerd met het overlijden van prins Friso. Op de zender was even een zwart beeld te zien. Daarna stond in beeld... National Geographic Channel betuigt zijn medeleven met de koninklijke familie... en de Nederlandse bevolking met het overlijden van zijn hoogheid prins Friso. De Rijksvoorlichtingsdienst kan het overlijden van Friso niet bevestigen. Tegenover de NOS stelt de RVD... Zoals eerder gemeld zullen wij bij significante veranderingen... in de gezondheidstoestand van de Prins mededelingen doen. Het heeft de afgelopen nacht in vrijwel het hele land gevroren. In Twente was het het koudst. Daar werd aan de grond een minimumtemperatuur gemeten van min 10,2. Volgens Weer Online kan het eerst plaatselijk nog glad zijn. Er is lokaal gestrooid, vooral op bruggen en viaducten, zegt de Weerdienst. In de Duitse deelstaat Sachsen waren vannacht meer dan 70 aanrijdingen... door zware sneeuwval. Drie mensen liepen daarbij verwondingen op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 Dat en meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Het ruisend riet van het Naardenmeer. Vanachter een uh, stukje hekwerk. Een beschermd stukje riet. Beschermd tegen de vraat van de ganzen die hier ook uh, de nacht hebben doorgebracht. Achter het hek staat het riet wat hoger. Dan aan de andere kant. De ganzen zijn weer nou allemaal vertrokken. Ze zijn allemaal op het boerenland gras aan het eten. Er zitten hier nog wel twee eenzame knobbelzwanen achter. Prachtige blauwe lucht. Het is een mooie sfeer hier op het Naardermeer. Ook in dit tweede uur zijn we live vanaf de rand van het Nadermeer. En gaan we met Willem Koolvoort naar Suriname. Kiezen we de mooiste herfstpaddenstoel. En speelt boswachter Grades de tweede viool, letterlijk. Nou, welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Nou, we gaan meteen door naar Rob Buiten, die nog steeds uh, schipper mag ik overvaren aan het spelen is buiten. Hij heeft uh, in de tussentijd twee nieuwe gasten meegenomen in zijn bootje. Renske Diek van Waternet en rietsnijder Wouter Slors. Ja, dit is heel gezellig hier in het bootje. Ja, Renske, jij zei het net al zo, op zondagochtend is wel een hele mooie sfeer hier op het water, hè? Ja, absoluut. Um, hoewel je nu op de achtergrond een trein voorbij hoort razen. Ja, die, die, die negeren we gewoon. Kunnen wij. Is het hier op zondagochtend uh, goed toeven? Ja. ja jij bent uh, speciaal meegekomen om iets te vertellen over een uh, bijzonder experiment... wat hier uh, aan de gang is en end verderop op het uh, naar de Meer met uh, flexibel pijlbeheer. Vertel. Ja, klopt. Um, hoewel er al een uh, flexibel pijlbeheer is van 20 centimeter in het Naardenmeer, doen we een onderzoek of dat we dat uh, flexibele pijl kunnen vergroten naar een bandbreedte van 50 centimeter. En dat heeft voordelen voor het waterbeheer. We hoeven dan namelijk in de zomer minder gebiedsvreemd water het Naardenmeer uh, binnen te laten. En dat water uh, dat wordt uh, gedefosfateerd. Ja, dat kost, uh... het, het fosfaat wordt eruit gehaald, het fosfaat, wordt schoongemaakt. Precies, ja. Ja, er zitten vrij veel voedingsstoffen in dat water wat we inlaten. En die voedingsstoffen willen we eigenlijk niet in het naar de meer hebben. Dus die worden eruit gehaald met een uh, chemisch proces. Nou ja, je kunt je voorstellen dat dat, uh, dat kost grondstoffen en dat kost energie. Dus hoe minder water we inlaten, hoe verdeliger we dat eigenlijk vinden voor het waterbeheer. Ja. Even voor duidelijkheid, dat laten jullie dus in in de zomer op het moment dat het droog is. En dat het waterpeil hier van nature eigenlijk uh, een stuk lager wordt. Dat willen jullie niet, jullie willen dat het een beetje uh, op een gelijk niveau blijft. Nou, als waterschap beheren we het pijl en dat is inderdaad vastgesteld tussen bandbreedtes. En zomers als de verdamping groot genoeg is, dan wil het meer eigenlijk onder die bandbreedte wegzakken. En dan is het nodig om water in te laten. Ja, is dat nodig? Dan denk ik met mijn verstand. Waarom? Het is een natuurgebied, laat lekker gaan. Nou ja, dat kun je denken en dat vinden wij dus in zekere zin ook. Sowieso voor de uh, oevervegetaties uh, kan het erg voordelig zijn om uh, dat uh, pijl wat verder uit te laten zakken. Dus daarom doen we nu dat onderzoek om te kijken of we dat pijl niet gewoon uh, zomers uh, een beetje de vrije loop kunnen laten. Ja, maar is, is dat dan gewoon vanuit de traditie dat men vindt dat het pijl een beetje stabiel moet blijven? Dat er uh, zomers water wordt ingelaten en dat er winters water wordt afgevoerd? Nou, we hebben de pijlreeks uh, tot ongeveer uh, 100 jaar geleden uh, bekeken. En uh, dan zie je dat het naar de meer inderdaad wel zo rond de... Uh, Min 1 meter uh, onder NAP schommelt, soms een beetje daarboven, soms een beetje daaronder. Um, er werd altijd water vanuit de vecht ingelaten, maar in de jaren 60 was dat van zulke slechte kwaliteit dat daar besloten is uh, om daarmee te stoppen. Toen heeft het pijl wat verder gefluctueerd, maar um, dat was niet, uh, af en de natuurwaarden profiteerden daar niet van. Die waren erg achteruit gegaan door dat slechte vechtwater en uh, nou, uiteindelijk is besloten het pijl toch weer binnen een vaste bandbreedte van 20 centimeter te laten fluctueren. Ja, maar, maar, maar even terug, als je gewoon de boel helemaal de boel laat, je laat niks in van, van elders. Het, het wordt zomers gewoon droger en het zwinters winters natter. Maakt het uit? Nou ja, dat maakt zeker wel uit. Um, er staan hier ook hele bijzondere moerasbossen. Die kunnen niet zo goed tegen plotselinge waterpeilfluctuaties. Dus we kijken bij het experiment of zij bestand zijn tegen wat meer fluctuatie dan dat ze al die jaren nu al gewend zijn. Ja. Um, en daarnaast is ook de watervegetatie in het Naardenmeer ontzettend bijzonder. Dus als je het zomers volledig te vrije loop laat, hou je soms geen water meer over. Dan, en ook dan, geen dan watervegetatie. zou het echt uh, te erg worden. Nou ja. goed, dan, dan zou het meer wel eens helemaal droog kunnen vallen. Ja, dus vandaar dat jullie een eind verderop met, met uh, ja, damwanden een stukje hebben afgeschermd... om uh, dus met dat uh, pijl uh, wat, wat meer uh, te kunnen spelen. Uh, Wouter, Wouter Slos, jij bent uh, de rietsnijder hier uh, in het gebied. Hoe kijk jij naar dat soort... Uh, Experimenten om met het waterpeil te spelen. Heeft dat ook invloed op jouw riet? Nou, in de eerste instantie niet, omdat ik uh, vooral uh, veldriet maai. Um, maar in de tweede instantie misschien wel, omdat een vitale rietpopulatie uh, uh, in het Naardenmeer... is natuurlijk uh, goed voor de ontwikkeling ook van, van, van eventueel nieuwe rietvelden... Of, of, uh... Ja, dat is mijn belang natuurlijk, dat het riet hier goed groeit. Laat dat uh, duidelijk zijn. Ja, maar jij maait inderdaad alleen maar op land waar je met je maaimachine kan komen. Ook zwinters, als er een, een dik pak ijs ligt, dan uh, pak je niet het waterriet mee? Nee, pak ik het waterriet niet mee. Er zijn gewoon uh, ook strakke afspraken over, er is dus 20 hectare die ik maai en dat uh, is het. Ja. Ja. Is dat sowieso, ik bedoel, dat, dat riet, dat je, neem, neem ik aan af bij uh, ja, dakdekkers, dat soort bedrijven? Alleen bij dat soort bedrijven. Er zijn twee bedrijven, die hebben dat al twintig jaar. Dus dat ja. gaat gewoon altijd naar dezelfde partijen. Ja. Ja. En, en het is ja, voor de natuur, die, die verjonging, daar profiteert de natuur ook van? Nou, het is natuurlijk gewoon het, het rietsnijden op zich. Dat is omdat mensen riet willen hebben. Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, het riet... Is het niet ook een, een verkapte manier van natuur onderhoud? Nou, zo is het in ieder geval niet begonnen. Nee. Um, het is, in het, in het gebied hier geeft het een, een, een variatie in, in uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, je hebt bos, je hebt gemaaid riet en je hebt overjarig riet. Dus het geeft variatie in de natuurtypes, zeg maar, die je hebt. Dus dat, is, uh, dat wordt, wordt uh, om die reden ook wel gewaardeerd. En je houdt uh, gegarandeerd openheid in het Naardenmeer. In principe als je het Naardenmeer met uh, de, de, de, de rietlanden zijn gang uh, laat gaan, dan verandert dat uh, door successie langzaam in moerasbos. En dan heb je op het laatst alleen water- en moerasbos met een klein rietkraagje. Dat zie je hier ook wel eromheen. En door die velden te maaien hou je ook die openheid uh, in uh, het veld, in het, uh, in het land, landgebied van het Naardermeer. Ja, precies. Ja. Renske, dat, dat experiment uh, met flexibeler pijlbeheer, dat loopt nu een jaar ongeveer? Nou, we zijn begonnen met het uh, afdammen van het vak uh, in uh, maart 2011. In de zomer van 2011 mocht het pijl dus voor het eerst uh, mocht het verder uitzakken dan in de rest van het Naardermeer. Ook deze zomer is dat gebeurd. En we zullen... Zien jullie al resultaten? Nee, nog erg weinig. De natuur is nou eenmaal niet zo dat het van uh, vandaag op morgen reageert op uh, wijzigende omstandigheden. Dus dat zal nog even duren voordat we daar echt resultaat van hebben. Volgend jaar gaan we ook nog zakken met het pijl. En dan uh, is helaas de subsidiepot uh, leeg. Dus dan zullen we moeten rapporteren. Dus uh, dan hopen we resultaten te kunnen geven. Ja, nou uh, als het uh, zover is dan uh, horen we graag weer van jullie. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Nou, we krijgen nu uh, live muziek. Ze zitten al klaar. Een bijzonder en uh, nieuw gelegenheidsduo. Gilles en Grades. Nou, de ene hebben we vanmorgen al gehoord. Dat is Grades Lemmen, die niet alleen het Naar-Normeer en uh, de, uh, de Schravenlandse Buitenplaatsen beheert... maar ook heel verdienstelijk uh, uh, muziek maakt. Hij speelt deze ochtend met Gilles Rulman. Ja, en Gilles, die kennen we ook, want die heeft al eens een hele uitzending... in het Capitool voor Vroege Vogels gespeeld. Het duo Gilles en Grades begint met een drietal reels. En reels, dat zijn Ierse vierkwatsmaat dansen. Castle Kelly, Martin Rockford's en Drowsy Maggie. En aan de titels kunt u ook al horen dat het dus inderdaad Ierse muziek is. het gelegenheidsduo op viool. Drie reals. En dit was uh, dus het gelegenheidsduo Gilles en Grades. Gilles en Grades. Gilles en Grades. Uh, hebben we nu een officieel moment. Want we gaan nu van start met de vroege vogels paddenstoelenparade ja, uh, Ik dacht, er uh, uh, uh, uh, uh. wordt een galm onder de Vroege Vogels paddenstoelenparade. Uiteraard weten we dat je het hele jaar door paddenstoelen kunt zien. Maar uh, toch blijft de herfst de paddenstoelen tijd. Als het de komende dagen echt gaat vriezen, dan stort er veel paddenstoelen in. Maar tot, uh, tot het zover is, kunnen we genieten. Ja, niet alleen buiten, maar ook binnen. Niet dat we hopen dat de paddenstoelen binnen, binnen groeien. Maar op de website van Vroege Vogels gaat nu de verkiezing van de mooiste herfstpaddenstoelen van start. We hebben een selectie van 30 soorten waar u op kunt stemmen. En die 30 mooie en veel voorkomende soorten... zijn geselecteerd door Peter Jan Keijzer... van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Heb je, heb je nu alleen maar de, de allermooiste uitgezocht? Nou, ik heb een soort mengsel van inderdaad de mooiste... die er geweldig leuk uitzien, maar ook die heel veel voorkomen. Er zijn paddenstoelen die ontzettend veel voorkomen, maar die er niet zo spannend uitzien. Mm -hmm. En Die heb ik er dan maar niet bij gestopt. Ten ja. gunste van een paar iets minder algemene soorten... die er dan heel bijzonder uitzien. Of waar iets anders heel interessants aan te melden is. Maar je hebt natuurlijk ook heel mooie die super zeldzaam zijn... en die je nooit ziet. die staan ja, er Ja, die zijn er heel veel. Maar ja, dat zijn er honderden en honderden. En die ja. staan er helemaal niet op. Dat nee. is ook wat je dagelijks niet tegenkomt. En Het was nu juist paddenstoelen kiezen die je vaak tegenkomt. Te Gewoon even een boswandelingetje maken. Je ziet vijf of tien of twintig paddenstoelen. En dan moeten er een paar bij zitten die je ook in de parade tegenkomt. Ja. Nou, um, Mensen die online mee mogen stemmen, die mogen op drie paddenstoelen stemmen. Van uh, anijs en champignon tot, ja. uh, tot zwart, nee, zwavelkopje. Ja. Um, waar, waar kies jij zelf voor? Nou, ja, dat, dat wordt wel eens vaker gevraagd. Maar dan kies ik toch eigenlijk voor de vliegenzwam. De vliegenzwam, rood met witte stippen, is toch eigenlijk het archetype van de paddenstoel. Ja, maar dan heb je hier een paddenstoelenkenner en die komt dan met die ene paddenstoel die wij allemaal kennen. Ja, maar ja, <laughs> ja. ik vind hem gewoon zo ontzettend mooi. Rood, knalrood in het bos, ja. witte stippen, ja. Er zijn natuurlijk heel veel andere mooie paddenstoelen, maar die vliegenzwam, ja, die staat toch bij mij echt hoog in de, in de lijst. Oké, okay, nou en noem dan, dan eens een hele bijzondere, die, die wij niet zo snel kunnen noemen. En waarvan jij zegt, van, nou ja, als je door het bos loopt, dan mag je die niet missen, want... Uh... Nou, als je een hele bijzondere palastolie. Dat is een mazzel die ik, dat je hem tegenkomt. Ja, die, die heb ik toevallig gisteren gezien. Dat is de uh, Kroontjes Knotzwam, geloof ik. Artomyses uh, Pixidata. En die is een paar jaar geleden voor het eerst in Nederland waargenomen. Toen is die door Gerrit Keizer, andere mycoloog... met dezelfde achternaam, hier op het programma gemeld. En die ja. neemt nou langs mijn hand een beetje toe. En nou heb ik hem zelf mis? ook een keer in, het Nederlands, ja, in Nederland heb, gezien. Ik heb hem toen gefilmd voor uh, Vroeg Vals TV. Ja, ja. Maar jij zegt de kroontjesknotsel. Ik dacht dat het de, de ja. kroonkroon. Ja, ja, zie je? De, de, die, uh, ah, nou, je de mycoloog zit te verbeteren <laughs> binnen Bentveld. <laughs> dus je dat bij mij ook niet. Okay, nee, maar die namen zijn, want, die ja. namen zijn vreemd. De ja. kroontjesknotzwam. Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, die lijkt een beetje op een hele bundel uh, rechtopstaande takjes. En elk takje eindigt aan de top met een soort klein kroontje. En uit elk puntje van die kroon ontstaat weer een nieuw takje omhoog... en daar zit weer zo'n kroontje op. Dus het is een enorme stapel kroontjes op elkaar. En dat wordt zo'n hele soort struikje dat op een boomstam groeit. En dat is zacht roze van kleur. Het is echt een sprookje. Ja, het is echt ja. waanzinnig mooi. Ja. Je moet er, als je hem ziet, dan... Het zijn maar een paar weken dat hij heel ja. mooi is in ons... ja, dat is met al die paddenstoelen, Die vruchtlichamen, die bestaan maar een, een paar dagen of een paar weken en daarna stort dat in, dan vergaat dat heel snel. Maar het, uh, het mycelium, het eigenlijke organisme, wat in dit geval van die knotzwam, dan in het hout leeft, maar bij veel andere paddenstoelen in de bodem, dat blijft veel langer bestaan. Dat kan wel een aantal jaren oud worden, of misschien soms tientallen jaren. Laten we gaan stemmen. Oké. Okay. Uh, nou, jij dus op de vliegerswam? Ja, de vliegerswam staat bij mij nummer één. En weet jij er al één of... Uh... Nee. nee. Ja, nou en ik wou eigenlijk die kroon, die, kroon, kn, kno, die kroontjes knots uh, Maar die staat niet noemen. op de parade hoor. Ja, oh, no, dan ja. moet ik hem Want nog eens even is... goed bestuderen. <laughs> ja. Hè? Ja. Nou, die is daar veel te, uh, te zeldzaam voor. Nou goed, we gaan nu. Uh, nee, ja, ja, uh, ja, Peter Jan mag de eerste stem uh, uitbrengen, ja. uh, officieel. Dus uh, de, de, dat is dan bij deze uh, gedaan. Niet, niet allemaal op die vliegenstam uh, gaan uh, stemmen natuurlijk. Nee, er staan nog 29 uh, ja, andere hele gewoon. mooie en interessante en veel voorkomende paddenstoelen op. Het staat iedereen oh. vrij, hè? Toch? Nou, we op gaan stemmen. Uh, goed, uh, we versturen nu het persbericht en dan kan iedereen tot 1 september meedoen. Wat vindt Nederland de mooiste uh, paddenstoel? Um, 1, december. 1 december, denk ik. 1 december. Oh ja, ja 1 september, 1 dat is alweer even geleden, ja. 1 december, goed. Um, Peter Jan gaat hier uh, buiten ook kijken of er typische Naar de Meer soorten um, ja. bestaan. Ja. Um, zijn er soorten, want we hebben hier een uitzicht over een wijnand op een moerasbos in de verte. Uh, zijn er soorten die, die speciaal in dat soort gebieden voorkomen? Ja, die zijn er. En ik ben ook uh, vroeger, vroeger vanochtend eventjes wezen kijken. En inderdaad, er zijn uh, paddenstoelen die speciaal aan uh, moerasbossen gebonden zijn. Okay. Ik heb daar zelf ook een, een tijdje geleden voor mijn studie biologie uh, onderzoek aan gedaan. En dan... Uh, nou, dan kom je die dus inderdaad tegen. En okay. ik heb er nu nou, vanavond ook een paar uh, gezien. Naar buiten, ga met, met, met Joost mee, denk ik, met de zender. En dan horen we je straks weer terug. Graag, tot straks. En dan gaan wij gelijk uh, een beetje changer. Ja, jij mag ietsje opschuiven. Nog ietsje verder. En een beetje improviseren hier in... Ja, goed. Eén stoeltje doorgeschoven is Richard Hansen, bouwkundige bij Natuurmonumenten. En uh, betrokken geweest bij de bouw van het bezoekerscentrum waar we nu zitten. Uh, we hadden het net al even over die warmte-koude opslag. Waarmee de ruimtes hier uh, verwarmd dan wel gekoeld worden. Maar uh, dat duurzaamheidsaspect gaat nog verder. Uh, ja, Richard, laten we beginnen met de meubels bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. De meubels die komen uit het bos. En niet zomaar het bos, maar een bos hier uh, twee kilometer verderop. Ja, nou, dit klinkt als een sprookje. Alsof ja. de, meubels, de meubels groeien even in het bos. Alsof we op een soort boomstammen zitten hier, maar dat is niet het geval. Dat is niet het geval, maar uh, uh, het, wat normaal gesproken als open haardhout afge afgevoerd wordt... Is, is hier als meubel teruggekomen in, uh, in het restaurant. Maar ook deze chique gladde tafel waar we nu aan zitten? Of? Ook deze chique gladde tafel, ja. Echt waar? En al die tafels die je om je heen ziet. Dus het is het niet gewoon bij de IKEA gehaald. Nee, nee, nee zeker zo ziet het er ook niet, niet uit, niet. hoor. Maar. Nee, het zijn hele mooie strakke uh, tafels. Ja. Van wat voor hout is dat? Beuk? Uh, eik. Dat is eik. Amerikaanse eik. Amerikaanse eik. Ja. Amerikaanse eik wordt veel natuurlijk, ja, uh, ook wel als inderdaad als open haardhout gewoon afgevoerd. Maar wij hebben gemeente dit te moeten zagen en uh, te gebruiken voor de meubels. Ja. En die bomen hebben de boswachters van natuurmonumenten zelf omgezaagd. Ja, die zijn vrijgekomen uit uh, onderhoud. En dus niet speciaal gezaagd voor de meubels, maar nee. echt puur uit onderhoud en, uh, en hier gebruikt voor de meubels. Maar doen, want niet zegt de boswachters, die, doen, die gaan niet <lacht> met een like, ja, ja, zaag we... op hun rug uh, het bos ja, in. Dat, in en, ja, wel dus. Dat, dat niet. Nou, nee, en, en een spuitje eigenlijk. Om ze He? te blessen, zoals dat heet. Ja, en aan dan? te geven welke er omgezaagd worden. En dat is het dan. Ja. Dan komt er iemand met zijn zaag op zijn rug. En, en Wie en, is dat? Is een hemd? Ja, dat, dat was vroeger wel de boswachter. Maar nu <laughs> uh, wordt daar iemand voor ingezet. Ja, van. nou we dachten, je gaat het zeggen. Maar dat is Tij de Jong, toch? Die, uh, van, uh, ja, hij is ook een keer bij ons op bezoek geweest. Ja, een, een, ja uh, die een... zaag de planken. Ja. ook oh, die, die zaagde er de planken. Ja, die zag ah, de ja. planken. Ja, dat is ja. een heel proces. Hè? Ik snap het ja. De boswachter uh, taggt de boom. Ja. Die uh, geeft een spijtje. Ja. Die blest de boom. En dan komt er een, een uh, houtvester en die zaagt uh, de bomen om. Ja. En dan komt hij de jong. En dan komt hij de jong die zag de planken van. Die heel duurzaam. Want die heeft een soort mobiele en die, komt en die maakt de plantjes. Exact. En dan komt er een meubelmaker en die maakt de meubels. Ja. <laughs> um, Verder, ver, want dat de meubels, op het dak liggen zonnepanelen. Klopt, ja. Ja, we hebben natuurlijk de duurzame energie hier... maar ja, die gebruikt wel veel elektrische energie. En dat is, uh, dat is het enige nadeel van, de, van die WKO, die warmte-koude opslag... Um, dus we, we proberen zoveel mogelijk uh, elektrische energie hier op te wekken. Ja, dus maar het zijn op... niet, want ik heb het even, het zijn niet geen panelen. Het ziet er anders uit. Nee, we hebben het hier geprobeerd in de architectuur terug te laten komen. En, uh, en, en dus geheel te maken van het dak. Het is, uh, het is de dakbedekking plus panelen. Het is gewoon in één. Het is een soort dekentje wat je er overheen legt. Het is gewoon van een deken van panelen. die uitgerold is. Ah, ja. okay. Oh, zoals een rol bitumen uh, ja, over het dak nee, uitgerold wordt. Ja, bitumen gebruiken we niet, maar. Hè. Niet echt een duurzaam dus materiaal. Een rol zonnepanelen. Een rol zonnepanelen, ja. Wordt dat al veel gebruikt? Ik hoor dat voor het eerst? Wordt dat al veel gebruikt? Weinig, heel weinig. Ja. Dus zijn uh, pioniers hier. Ja. ja, we proberen altijd een beetje te pionieren natuurlijk. Een beetje... Nou, over pionieren gesproken. Joost Huizing staat buiten, bij die schuur met uh, zonnepanelen. Want daar hangt een meter... En dan kunnen we dus kijken, ja, we, we, we weten wat, wat de gemiddelde opbrengst is, maar uh, nu weten we ook uh, hoe de huidige stand van zaken is, toch Joost? Ja, en uh, de zon schijnt er prachtig op en hij zit nu boven de 3000 watt, 3043, 3083 nu, dat verandert een beetje. En zelfs vanochtend, toen het heel vroeg nog schemerde, toen zat hij toch al op 500 watt. Okay. En de totale opbrengst eventjes, 4877 kilowattuur. En dat was een besparing. En dat is dus in een paar maanden tijd bereikt van 2584 kilo CO2. Ja, dankjewel. Het duizelt mij al snel. Maar, dat het ook, al. maar ja. Richard, wat zegt dat? Is, dat? is het dak hier genoeg om bijvoorbeeld die, die keuken hier in Stad zich op te laten draaien? En de verlichting hier? Um, de keuken en de verlichting, dat zou kunnen. Ja, het zou heel goed kunnen. We hebben, ja, je weet het pas aan het einde van het, van het seizoen. Het draait pas vanaf mei. Maar ja. verwacht je uiteindelijk dat alles erop kan? Wij zullen nog wat zonnepanelen Nou, Wij zullen nog een keer zo'n oppervlak die we nu hebben daar... zullen wij nodig hebben om het kantoor en het restaurant enzovoort... Dat te plan te moet rollen. je nog uitrollen. Ja, dat, dat Letterlijk moeten wij even nog uitrollen, uh, ja. inderdaad. Ja. Maar dat is toch wel bijzonder. Dat waar we hier nu zitten in de stad, zeg, de meubels komen hier uit het bos. Ja. Uh, wat we eten komt hier uit de moestuin en uh, ook uh, uit, het, uh, uit, uit het bos. Uh, als je van vlees houdt, dan kun je wild eten hier. Mm -hmm. En uh, de energie komt van het dak. Ja. Ja prachtig. ja, prachtig. En nu hoorde ik ook dat die zonne-energie inmiddels zo populair dat er ook al panelen gejat worden. Oh, dat heeft hij net even doorgegeven. Ja, ja, dat kantoor. We hebben een kantoor in Schaafland waar, uh, waar onlangs uh, niet alleen de, de bliksemafleider is weggehaald, maar ook de panelen. Zat ja. dus de deur niet ja. op het nachtslot? Ja, ja dat dat wordt, maar die worden dan ja, gewoon van dak gehaald. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar ik begreep ook dat, dat, dat je daar dan niet zoveel aan hebt. Nee, ja, het, het, hoe komen ze naar beneden? Ik bedoel, het is, het is een heel gedoe. En als we ze naar beneden gegooid hebben, dan zullen ze kapot gegaan zijn. Misschien wel. En, ja, ja. Het, is toch, het is toch eigenlijk zonde als het zo... Ja, het zo... is waanzin. Je ja. sloopt de boel en je hebt er niks aan. Ja. Dus ja, uh, zo is laat het, nou het nou geen allemaal. voorbeeld zijn. Oké, okay, Richard Hansen. Uh, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Pianist Wim Statius Muller speelde de Antilliaanse wals nostalgia. Dit is het vroege vogels nieuwsoverzicht. En de winner is de iSPEX van de Universiteit Leiden. Met het apparaatje dat fijnstof kan meten via de smartphone heeft Frans Snik met zijn team de 100.000 euro gewonnen van de academische jaarprijs 2012 van de KNAW. En met die 100.000 euro gaan de winnaars 10.000 opzetstukjes kopen voor telefoons met een camera. Op die manier kan een flink legertje amateurwetenschappers helpen met het meten van fijnstof in de lucht. Benieuwd hoe het werkt? Luister anders even terug op onze website vroegevogels.vara.nl naar de rep van week. De publieksprijs ging overigens naar het team van Maarten Lonen van de Universiteit in Groningen. Die wetenschappers willen de schoonheid van het Noordpoolgebied beter voor het voetlicht brengen. Dat zullen ze binnenkort doen in het programma Labyrinth van VPRO en NTR. Wetenschappelijk nieuws. Er staat een hele hoop methaangas op springen in de oceaan voor de kust van Noord-Amerika. Dat schrijven geologen deze week in het tijdschrift Nature. Het methaangas zit opgesloten in ijs op de oceaanbodem. Maar door de veranderende golfstromen en door het veranderende klimaat... dreigt dat ijs nu te smelten. Daardoor zou dus een enorme hoeveelheid methaan vrijkomen in de oceaan en in de atmosfeer. En dat is weer slecht nieuws voor het klimaat. Want methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Appie Sluis, klimaatonderzoeker aan de Universiteit Leiden. Wat nu is gevonden is dat de methaanhydraten in de zeebodem nu al aan het differentiëren zijn. Dat is niet zozeer een gevolg wat nu gebeurt door de mens... als wel een gevolg van processen die al duizenden jaren in de oceaan gaande zijn. Uh, nu is het zo dat die methaanhydraten vroeger altijd werden beschouwd... als iets wat gewoon stabiel in de oceaanbodem ligt. Maar het blijkt dus dat die dingen nu al redelijk uh, aan de oppervlakte liggen... en ook aan het differentiëren zijn. En het gevolg daarvan is dat de toename in de CO2-concentratie in de atmosfeer... en de uh, opwarming van de oceaan als gevolg daarvan waarschijnlijk sneller een gevolg hebben die methaanhydraten op de oceaanbodem. En dat die sneller methaan in de atmosfeer en in de oceaan kunnen loslaten dan we tot nu toe dachten. Hoeveel sneller is dat dan? Nou, dat is afhankelijk van hoe snel de warmte van de atmosfeer in de oceaan zal gaan. Maar dat zijn tijdschalen van honderden jaren nog steeds. Dus voordat die methaanhydraten extra snel gaan differentiëren, ...dat, dat gaat waarschijnlijk tenminste 100 jaar duren. Maar dat is een groot verschil maar dat het nog 1000 jaar gaat duren. Waren het rancuneuze vissers? Waren het scheepsschroeven Of waren het misschien de zuigmonden van baggerschepen? Amai, nee, denken Belgische onderzoekers. De verminkte bruinvissen, die nu alweer enkele jaren aanspoelen op de Nederlandse kust... zijn toegetakeld door grijze zeehonden. De onderzoekers zijn op het spoor gezet door een foto van Kees Kamphuizen... waarop een grijze zeehond te zien is met een bruinvis in zijn bek. Vervolgens hebben de twee Belgen twee kadavers onderzocht. En daar bleken inderdaad bijtsporen van grijze zeehonden op te zitten. Mysterie opgelost. Mm, Kamphuizen is nog bepaald niet overtuigd, zegt hij desgevraagd. Het gaat maar om twee onderzochte kadavers. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat de zeehonden de bruinvissen ook hebben gedood. Laat staan dat ze al die andere dieren zo hebben toegetakeld. Er loopt nog steeds een onderzoek bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht... en bij het Nederlands Forensisch Instituut Instituut wordt vervolgd is. Dus. Klein grut. In Nederland ging het liegebeest de prijs van wakker dier, voor de meest misleidende reclame, kort geleden naar de chicken sticks van Iglo. Plofkip, verstopt in een laagje paneermeel en een hele hap duurzame kreten. Maar internationaal zou de prijs naar het Braziliaanse bedrijf Talent moeten gaan, dat vindt tenminste muggenonderzoeker Bart Knols. Talent beweert dat je een ultrasoon geluid met een radio-uitzending kunt meesturen. om zo muggen op afstand te houden. Complete onzin, zegt Knols. Muggen trekken zich niks aan van ultrasoon geluid. Ook malaria-muggen niet. Maar ondertussen heeft Talent wel een internationale reclameprijs gewonnen. door de campagne rond hun anti-muggen-uitzendingen. De Can Lyon. Knols eist nu dat de organisatie die prijs intrekt. Het Braziliaanse bedrijf Talent eist op zijn beurt dat Knols stopt met het besmeuren van hun goede naam. Maar dat is Bart Knols dus niet van plan. Dieren in het nieuws. Heeft u hem al gehoord? De pratende witte walvis. Dit geluid ging deze week de hele wereld over. MUZIEK <klaars> In het bloedserieuze wetenschappelijk tijdschrift Current Biology werd melding gemaakt van een witte walvis uit de dierentuin van San Diego die menselijke geluiden zou hebben nagebootst. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Er zijn meer imiterende zeezoogdieren bekend. Wat dacht u van deze bijvoorbeeld? Een orka die een buitenboordmotor nadoet. <lacht> Het is geen fluisterboot. Die zou niet op het naar de meer mogen varen. Uh, ja, bij dit gebuid, geluid is ook een beeld op YouTube te vinden. Het is echt een orka. Maar bij die pratende beluga maken de onderzoekers het wel heel bont. Het dier zou zelfs zijn verzorgers hebben opgedragen om het bassin te verlaten. Nou, hoort u het erin? <lacht> Nou hebben wij van Vroege Vogels natuurlijk de meest geavanceerde geluidsapparatuur. En eh, met onze experts hebben we alle ruis eruit gehaald, alle eh, verborgen boodschappen versterkt. En eh, dit blijkt het eh, dier dus te zeggen. Ja, wat ach. Ja, ik doe het normaal, man. Dat ach. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Um, er is voor de tweede keer uh, tijd voor een live optreden van het, uh, gelegen, het nu al legendarische gelegenheidsduo Gilles Gredes. Met weer traditionele Ierse volksmuziek, nu geen reels maar jigs. Drie stukjes, Blarney Pilgrim, John's Blessings Delight en The Bank of Turf. Hier zijn Gilles Gredes. Het duo, we gaan vast en zeker nog veel meer van ze horen. Uh, niet vandaag, maar vast en zeker een volgende keer. Gilles en Grades, dank jullie wel. Het ziet er zo leuk uit. Zo'n stoere boswachter en dan ja. met zo'n Ja, Echt te gek. Uh, over stoere boswachters gesproken. Nou, is geen bo hij is geen boswachter, maar wel stoere. Rob Buiten, nog steeds buiten op het water. Uh, met Henk van de Jeugd van het Vogeltrekstation. We hoorden net al even over de, over de ganzen. Maar er trekken nu natuurlijk ook miljoenen andere vogels het land in. Uh, wat zie je op dit moment? Ja, we, we zien en we horen ook wat heel zachtjes. Ja, dat zal je natuurlijk altijd zien. Even kijken of hij het uh, nog een keer wil doen. Nee, helaas. Oh ja, daar is hij. Nou, ja, misschien dat uh, de grote in de regiewagen wat de erbij wil zetten. Maar uh, Henk, uh, we zijn nu onderweg terug alweer naar het bezoekerscentrum. Vaar hier door een stukje bos en hier stikt het van de mezen. Hè? Ja, dat, uh, dat klopt, uh, Rob. Uh, Mensen zullen mezen misschien niet snel, uh, ja, zullen niet snel met vogeltrek associëren... maar er is wel degelijk iets heel bijzonders aan de hand met die mezen. En met name koolmezen. Want Nederland wordt op dit moment overspoeld door koolmezen... die uh, echt van heel erg ver weg uh, komen. En uh, ringers die, uh, die vangen die koolmezen nu ook in grote getalen. En daar zitten natuurlijk af en toe exemplaren bij... die al een ringetje dragen van elders. En dat zijn dan vooral vogels die helemaal uit Rusland komen. Ja. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat gebeurt maar eens in de, in de zoveel jaar. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat uh, daar ver weg ten van ons. Uh, het een heel goed broedseizoen is geweest. En dan gaan die beesten massaal uh, aan het zwerven. Die moeten ergens naartoe en die komen dan bij ons helemaal terecht. Dat is echt gewoon een meese-invasie ja, aan de gang. Dat is inderdaad een meese-invasie aan de gang. Ik werd van de week nog uh, gebeld door een mevrouw uh, uit Leidendorp, geloof ik. Daar was een mees uh, tegen het raam uh, gevlogen. Ze zei van ja, dat ringetje om. Dat heb ik nog nooit gezien wat daar op stond. En nu bleek ze dus inderdaad uit Rusland te komen. Heel Ho. leuk. Ja, dus je net gewoon de mezen ook die in je tuin zitten, die kunnen ook uh, uit die streken. Uh... Ja, je kunt het uh, zelfs zien, gemiddeld zijn ze een beetje groter en er zitten ook soms exemplaren tussen die wat bleker uh, eruit zien dan onze gewone koolmees die we hier uh, in Nederland uh, tegenkomen. Ja. Wat, wat zijn andere spectaculaire soorten die je nu in grote aantallen ziet binnenkomen? Nou, mensen die geluk hadden om uh, vorige week op de Waddeneilanden te zijn... die konden daar genieten van een ongekend massale lijstertrek. kramsvogels, uh, maar ook mirels en zanglijsters uh, kwamen daar een hele grote aantallen binnen. Dat heeft ermee te maken dat het nu heel snel kouder aan het worden is, met name in Scandinavië. Dat leidde bijvoorbeeld ook gistermiddag, uh, uh, ik heb het zelf ook gezien, tot, uh, tot een hele goede roofvogeltrek... De ene na de andere groep buizards kwam strak naar het westen overvliegen, geduwd door, door een harde oostenwind. Um, nou verder um, een leuke soort om um, stil bij te staan is de zwartkop. Dat is ook een soort die je vooral uh, aan, de, aan de Hollandse kust uh, deze tijd uh, heel veel ziet. En bij die zwartkop is iets heel leuks aan de hand. Die, uh, die gingen, vroeger gingen die altijd uh, naar Spanje, en tegenwoordig gaan die zwartkoppen steeds meer naar Engeland. En dat leidt er ook toe dat we ze dan heel massaal aan de Nederlandse kust zien in het najaar. Waar ze zich te goed doen aan, aan allerlei bessen. En ze trekken daarbij uh, van zuid naar noord. Dat is, uh, lijkt tegenstrijdig. Ja, in deze tijd van het jaar uh, verwacht je alles komt uit het noorden ja, en gaat precies. naar het zuiden. Maar ja, uh, die zwartkop maar die, doet het andersom. Die zwartkoppen die gaan dan uh, precies de andere kant op. En dat doen ze omdat ze profiteren van die, van die uh, golf van rijpende bessen. Bessen rijpen naar het noorden toe steeds later in het jaar. Dus ze trekken ze naar het noorden. En dan op een gegeven moment maken ze de oversteek naar Engeland. Of keren ze zelfs weer terug en vliegen zelfs nog door naar Spanje. Ja. Het is, is blijkbaar op een gegeven moment een, een aantal van die zwartkoppen... Die hebben bedacht van, uh, we proberen eens wat er aan de andere kant van de Noordzee zit. Ja, inderdaad. Uh, dat, dat, uh, dat lijkt te gebeuren. En dan, uh, ja, binnen een heel kort tijdverstek eigenlijk, wordt zo'n hele strategie uh, aangepast. En de zwartkop is eigenlijk een hele flexibele soort die allerlei interessante dingen doet. En daar willen we ook nog heel veel onderzoek naar gaan doen. Want daar begrijpen we nog eigenlijk nog maar heel weinig van. Ja, jij, jij zit hier dus eigenlijk gewoon als voorman van het vogeltrekstation... ook te pleiten voor uh, voortgaand ringonderzoek. Uiteraard, ja. Nou, inderdaad, door, door dat ringonderzoek komen al dit soort dingen aan de weet. En nou, je kunt eigenlijk bijna zeggen dat we alles wat we weten over vogeltrek... en ook gedrag van vogels, dat weten we doordat we die vogels kunnen ringen... en ze daarmee ja, kunnen volgen. Ja, maar is dat niet onderhand wel een keer klaar? Hè? Want Tegenwoordig met de moderne technologie. We hebben het natuurlijk in deze uitzending ook vaak over uh, zendertjes die op vogels worden geplakt. Uh, is dat de ring is toch ook een ouderwets. Nou, voor het trekvogelonderzoek uh, zijn die zenders inderdaad een ongelooflijk welkome aanvulling. En daar maak ik ook dankbaar gebruik van. Maar uh, als we bijvoorbeeld onderzoek willen doen naar uh, ja, zeg maar de burgerlijke stand van de vogels... Uh, hoeveel gaan er dood, hoeveel overleven er... Ja, dan zijn we toch nog steeds op die ouderwetse vogelringen aangewezen. Dan heb je die, die grote aantallen ringen nodig, uh, met, uh, nou, zoals uh, ook bij die koolmezen die hier zitten... Met uh, vage Russische kreten aan hun pootjes. Ja, precies. En ook natuurlijk om die Russische koolmezen... hier in Nederland te kunnen ontdekken, hebben we ze ook nodig. Ja. Spannende tijden voor een trekvogelonderzoek weer. Ja, zeker. Absoluut. Fascinerend, die vogeltrek. Geniet ervan. Dank je. Intussen is uh, Willem Kolvoort uh, aangeschoven. De onderwaterfotograaf. We hoorden hem natuurlijk al in het eerste uur... over de onderwaterfoto's die hij maakte in het Nadermeer. Foto's die hier te zien zijn in het bezoekerscentrum, aan de muur. Maar nu staat er een laptop op tafel... Uh, en Willem, uh, hier toon je hele andere foto's. Dat zijn geen, uh, geen zoetwatervissen. Ja, het zijn wel wat, uh, zoetwatervissen. Ja, het zijn wel zoetwatervissen, maar geen, geen Hollandse, oh, geen geen Hollandse, Hollandse visjes. Geen Hollandse, geen meervissen. Dit zijn uh, tropische zoetwatervissen uit de bovenstroomse rivieren van Suriname. Maar nou had je er dus straks aan Janine verteld... dat je helemaal niet uh, hield van die tropische nee, toestanden met bonte ik hou kleuren. Niet, en... Nee, dat klopt. Ik hou niet van die bonte kleuren. Maar ook hier... Heb je gelukkig geen bonte kleuren? He, in, in deze tropische rivieren heb je, ik zou zeggen, bijna vergelijkbare lichtomstandigheden, zoals we dat hier kennen, zoals ik het wil. Maar hoe belandde je dan in een Surinaamse tropische rivier, Willem? Nou, uh, ik zou gaan zeggen uh, door erin te springen. Dat is één verhaal. Maar meer ja. eigenlijk omdat de, de verdronken boomstam techniek. Ja, ja, helemaal. Althoud. En er waren heel veel verdronken boomstammen daar, weet je dan? Vanuit een aquarium, want wij gingen dus met een groep mensen. Vooral aquarianen, die dus heel veel bijzondere interesse hebben in de aquariumvissen. En die leven daar dus. En die wilden graag zien hoe dat daar ging. En hoe die beesten leefden. En ik ging dus mee als fotograaf. En ik dacht, een aquarium, dat is zo'n bak met mooie waterplantjes en visjes. Dat is wat je bij die Maar dat gegeven. is helemaal niet waar. Als je daar komt, in de werkelijke natuur, dan is het snelstromend water tussen de, de stroomversnellingen door... met dikke boomstammen en takken en bladeren op de grond... En, Zandbanken en dat stroomt daar en dat gaat een keer dus voorkomen anders dan in het naar de Meer. Dat is toch en een uitdaging zo te horen. Ja, dat was ik vond het ook heerlijk om naartoe te gaan. Het was ook eigenlijk mijn grote wens. Ik heb al vaak in Suriname gefotografeerd, ook was in het Stuurmeer. Maar nu ging het echt om de binnenlandse rivieren, daar waar het water eigenlijk uit de uit de bronnen komt en waar de vissen in grote getalen aanwezig zijn. En, en hoe, hoe duik je daar? Want we hebben je, uh, dat zei Janine ook al eerder, al eerder hier gehad... vorig jaar nog een keer in het Capitaal, ja. heel rustig met je prachtige onderwatercamera... en ja. je snorkel en dan laat je je zakken. Maar nu ja. beschrijf je stroomversnellingen. Ja, hoe, hoe duik je, je daar dan? Nou, eigenlijk op dezelfde manier. Dus ik heb, ook, uh, ik heb een, dan een eenvoudig uh, zwembroek aan en een t-shirt tegen de zon... en een loodgordel. En dan zak ik naar beneden als het water een beetje in de looten en dan zwem ik de rivier in... en daar waar het stroomt en ik zie mooie dingen... dan ga ik me met mijn benen vastzetten tussen de takken... en tussen de boomstammen, tussen de rotsblokken... om te proberen tegen de stroom in die vissen te fotograferen. Ja. En dat lukt natuurlijk wel aardig. Klik nog eens, uh, klik ja. nog eens verder. Maar dan ben, je, dan ben je toch een stromend boomstammetje... en niet meer een verdronken boomstammetje? Nou, het punt is, uh, ik ben dan een zich vastklemmend boomstroometje. Oké. Okay. Ja, dus we... ik, ik, ik zak naar beneden... En uh, ik blaas mijn lucht uit dus en dan zak ik naar beneden. Oh ja, deze. Dit is ook heel bijzonder. Dit zijn dus de zoetwaterbaracuda's. Want we zien hier een heel mysterieus ja, het is een uh, heel plaatje. Gelig water, ja, het licht water. schijnt er een beetje doorheen. De takken en daar hangt een, een vis, daar doodstil twee vissen. twee vissen. Dat noemen ze zoetwaterbaracuda's. Die zijn 15 centimeter lang. Kun je nagaan. Maar je zei net, ik blaas mijn lucht uit. Dat legt ja. hij net ook uit. Dat doe je, dat doe je in een vijver ook. Ja. Waarom ge, gebruik je daar dan geen perslucht? Dat is toch veel praktischer? Nou, het zou zo prachtig zijn. Maar als ik perslucht zou gebruiken... dan zou ik gelijk met die persluchtflessen... en die ademautomaten en al die toestanden... zou ik helemaal klem raken tussen de takken en de boomstronken. Want wat je dus doet... ik klim als het ware tussen de bomen en de takken door. En als ik niks op mijn rug ja. heb, dan gaat dat goed. Dan weet je... Maar als je met zo'n fles op je rug gaat, dan blijf je overal aan hangen. Ja. Dus dat is de clou. Dus ik kan niet langer dan één, anderhalf minuut onder water blijven. Dan moet ik weer naar boven. En dan moet ik wel oppassen dat boven mij niet toevallig nog een boomstroom hangt... waar ja, ik dan mag op tegenstoot. Tegen wat vond je het meest verrassend aan de rivier in Suriname? De, ik, het verrassende vond ik de, de enorme diversiteit aan vissen. De, de, de grote variëteit. Uh, het, het stroombeeld, wat er gebeurt. Hè. Hoe, de, hoe de, de stroming de rivier uitslijpt. Hoe er... Al die boomstammen die er al misschien wel honderden jaren liggen... en die door het water geconserveerd zijn. Het water is een beetje zuur. Die vormen daar een enorm eh, fascinerend landschap. Waarna achter die, achter die takken... Uh, daar blijven ook weer bladeren hangen, die dus uh, vanuit de bomen, uit de kreken komen. En dan krijg je fascinerende beelden van. Het, uh, die foto's worden daardoor ja, fascinerend, mysterieus. Ja. Dat is ja. wel echt de hand. We herkennen ja. daarin de hand van de meester, hè, van willem nou ja, Want je houdt ja, van die mysterieus. Ja, het ik, ik hou van die, van die serene sfeer, van, dat, van die dat licht wat doordringt in de diepte. Uh, en dat is voor mij het, het, het mooiste. Kijk, die andere mensen die waren heel erg geïnteresseerd in welk visje is het nou ja. En dat is ook heel leuk. Maar ik ben meer voor de totaal, het totaalbeeld van wat zie ik. En hier, net zag je ook allemaal uh, vissen die in grote scholen dan tegen die stroom in proberen te zwemmen. En, en misschien daar wat voedsel uit het water halen en ongelooflijk veel energie gebruiken. En ik hang dan dus klem tussen die stenen en die takken dat ja. aan te zien. En denk, ja. Maar je hebt zelf niet als voedsel gediend? Je hebt ook piranha's gefotografeerd. Ja, ja, ja. nee, ik, heb, ben voedsel, ik ben niet tot voedsel gediend, gelukkig niet. Maar daar was ik ook niet bang voor. Nee, er zitten dus hele grote piranha's. Ja. Je wijst nu en... met je handen uh, bijna We een halve meter. Ja, centimeter of veertig waren ze wel. En, uh, zijn ze dat, waren, dat zijn dus de zwarte piranha's. Hè? Dat zijn dus de meest uh, gevaarlijke, zeggen ze. Maar, maar die zaten in heel diep water. En ik, ja, daar waren geen boomstronken om aan vast te houden. Dus ik heb me aan een touw vastgehouden. Ik heb een touw aan een boom gebonden. En dat aan de andere kant om mijn pols zodat ze je terug konden vinden. Uh, nee, om, ja, om, maar, om te kunnen blijven hangen. Ja, los ja. Wat ik met met stroom. De ah. En dan moest ik heel lang wachten. En dan kwamen die piranha's voorbij. Ja, die waren heel schuw. Willem, wij gaan afronden. Jong, wat jammer. Ja. Lette is heel, heel erg fijn dat je ons even mee wilde nemen ja. naar uh, ja. de rivier in Suriname. Welke rivier was dit? Dit was de Grand Rio. De Grand Rio. Dat is de bovenstroom van de Suriname rivier. Willem dankjewel. dank je wel die paddenstoelenparade, hij is juist van start gegaan. De eerste stem is al uitgebracht door Peter Jan Keijzer. Maar we hebben hem daarna naar buiten gestuurd. Op zoek naar paddenstoelen hier in de omgeving. Samen met verslaggever Joost Huizing. Joost, hoeveel paddenstoelen en kabouterspillebeen zijn jullie al tegengekomen? Ja, nou, spillebeen, daar zoeken we nog naar. Maar we staan hier bij een, een van die dertig. En een hele mooie, dit is het elfenbankje. Dit is het elfenbankje. Misschien ook wel een van de echt alleralgemeenste paddenstoelen in Nederland. Maar het leuke is dat het ook een van de hele mooie paddenstoelen is. Je kunt er echt een, een geweldige kalenderfoto van maken. Vanuit dus de verte je... lijkt hij een beetje bruinig... maar als je goed kijkt, dan zie je die echte kleuren. Ja, als je van dichtbij kijkt, en dat zijn ook echt de, de, de kenmerken van de soort... is dat hij allemaal concentrische zones heeft... van bruin tot donkergrijs, soms blauw, ook blauwachtig. En dan is hij ook een beetje kortfiltig behaard, van heel dichtbij gezien. Prachtig kortfiltig behaard. In de verte zien we daar op die... Berg, een dode berg, daar zijn tonderzwammen. Welke? Want daar heb je er ook meer van, hè? Ja, nou, dit is de echte tonderzwam. Dat is een nogal dikke, vrij grote ja, die staat niet zwam. op de lijst. Die staat niet op de lijst. Ja, je moet een keus maken. En de platte tonderzwam staat er wel op. Die is dan net ietsje algemener. Ja. En, uh, en we zoeken die... nog wat verder. Hierdoor het, dit, dit is een beetje een moerasbos. De kenner zegt dan een Elzebroekbos. Ja, nou, hier lopen we nog net op een ietsje droger stuk van het uh, bos... Waar ook wat meer eiken staan en waar ook een geweldige hoeveelheid dood hout ligt. En dat vind ik heel, heel waardevol dat dat ook zo is. Want dat vormt weer het leefgebied van talloze soorten paddenstoelen. En dat is ja. echt heel interessant. Ik weet niet hoe oud dit bos is, maar als je dit nog eens een eeuwtje of drie, vier laat liggen, dan is het een oerbos. Ja, ja het is, je mag het nu misschien al een natuurbos noemen, echt uh, waar de natuur zijn vrije gang mag gaan. En ja, in de loop der tijd ontwikkelt het zich steeds verder. Een grote hoeveelheden dode bomen. Dat is eigenlijk het kenmerk van zo'n uh, bos dat zich richting oerbos ontwikkelt. Ik wil terwijl... wel zeggen dat er meer hout op de grond ligt dan dat er rechtop staat. En terwijl we praten, kijk jij. Ik zie ja. alleen maar heel veel blad. En dat maakt het ongelooflijk ingewikkeld om die kleine paddenstoeltjes te zien. Ja, we komen nu in een wat natter stukje terecht. Daar staat... ja. kun je aan de uh, bomen zien. Er staan heel veel elzebomen. Het is hier echt een stuk elzebroekbos. Op de grond staat heel veel moeras, zeg. Even wat uh, ja. rommelen. En uh, als je daar nou goed tussendoor kijkt, helemaal tussen de dode blaadjes gaat met je handen. Dan kun je daar allerlei interessante kleine paddenstoeltjes vinden. Ik heb dat ook al vanochtend eventjes gedaan om te kijken. Maar dan zie je dus zo'n dood blaadje en dan kan op het steeltje van zo'n blad zo'n heel klein paddenstoeltje uh, groeien. Ja, zoals. Dus is dat er één? Ja, ja, hier is er één. Dat is dan het... Ja, deze. Kijk, die zit op het steeltje van een blad, van een els. Het lijkt wel alsof het een soort uh, are is van een, van een plantje. Ja, nou, het, het, het is een, een heel klein knotsvormig paddenstoeltje. De steel, als je het zo mag noemen, het steeltje... is, is minder dan een halve millimeter breed. En het hele paddenstoeltje is nog net een centimeter hoog. Het steeltje is rood en het, het, het, het bovenste stukje is wit. En deze heet het roodvoetknotje. En is dat nou typisch een paddenstoel van... Een vochtig bos? Ja, ja, ja. Nou ja, je kunt hem een enkele keer ook wel op andere stukken bos vinden... maar in die vochtige Elzebroekbossen, daar komt hij echt veel voor. Juist op die bladnerfjes en de en, bladsteeltjes van Elze. En daar nog één, dat, dat is een hele mooie. Dat is een, die is een beetje wittig, die herken ik tenminste als een paddenstoel. Ja, ja, ja. Nou, deze bijvoorbeeld... Het is een heel klein paddenstoeltje ook. En die is nou juist gebonden aan grasachtige bladeren. Dit heet het rietwieltje. Hier groeit hij niet op riet, maar op de blaadjes van de moeras zeggen. En daar alleen, in dit bos vind je hem dus alleen op die blaadjes. Als je goed zoekt en goed met je handen en met je neus en met je ogen... door de humus van het bos gaat. Ja, want uh, je hebt nu een selectie gemaakt voor de parade van 30 soorten. Dat is... Een heel klein beetje van wat we in Nederland hebben, want we hebben er meer dan 5000. Hoeveel, hoeveel herken jij dat? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik, ik herken er zeker wel een paar honderd, maar je, soms weet je wel in welke richting je het moet zoeken. Bijvoorbeeld een russula, maar dan moet je toch thuis nog eens even goed studeren om te kijken precies welke het is. Ja. Nou, laten we eindigen met deze ene, die vind ik ook heel mooi. Ja, nou, die dat is die had je de... al even uit de snuit gepikt. Ik had deze gevonden en dat is, dit is oh, eigenlijk lief. wel deze. Kijk, die staat, die staat, tussen de dode bladeren en dit is een paddenstoel met een fantastische naam. Dit is namelijk de groene glibberzwam. En zo ziet hij eruit ook. En zo ziet hij eruit ook. Hij is uh, niet op de parade gekomen omdat hij niet zo heel algemeen is. Je komt hem echt niet dagelijks tegen. Maar in dit bos staat er toevallig wat. En dat nou. is wel heel erg, erg leuk dat hij er ook was. Uh. Ze bekijken het maar daar in stadszicht. Uh, wij gaan gewoon hierdoor zoeken naar Paddensoelen, want ik kan hier geen genoeg van krijgen. Oké, okay, nee, nou. Jij ook niet. Het is een fantastisch gebied. Je kunt hier een hele dag zoeken brengen. Dankjewel. Um, studeren jullie nog eens even heel goed die groene glibberzwam. Wilt u hem zelf zien trouwens? Kom dan gewoon naar uh, Bezoekers van Natuurmonumenten. Loop hier het, het bos in en dan komt u misschien wel tegen de groene glibberzwam. Um, wij praten hier aan tafel nog even verder over natuur die je ook kunt eten. Uh, Wouter Slors, we, we, we hoorden je al eerder in de uitzending uh, in bootje met Rob. Uh, je bent ook van Free Nature, de organisatie die in verschillende natuurgebieden um, de daar grazende kuddes beheert. Um, hier in het gebied van het Meer, lopen galloway runderen Ja. Dat, dat beschrijft u nog eens heel kort. Galloway-rund is een rund die uh, uit Zuid-Schotland komt en uh, die hier wordt ingezet om uh, uh, grote terreinen te begrazen. De grasmaaiers. Hoeveel zijn het er? Het zijn er op dit moment 170. Ja. Maar je haalde adem, want met grasmaaiers was je het niet eens? Of... Uh... Je wilt nou, het nuanceren? Ik vind een Galloway runt iets anders dan een grasmaaier. En een grasmaaier kan je ook niet eten. <laughs> dat is waar. Yes. Ja. En wat eten ze zo? Heel veel. Veel verschillende planten. Dus, dus van, van, van riet uh, naar gras, naar kruiden, naar uh, bomen, bast. Alles wat er staat, wat zo'n beetje, zeker op het moment dat uh, het voedselaanbod afneemt, dan gaan ze gewoon echt nog even stevig doorzoeken naar wat er allemaal is. En dan, uh, nou, veranderen ze hun rantsoen ook voortdurend. Ja. Daar zijn ze voor, om, om dat gebied te onderhouden. Te ontwikkelen. Te ontwikkelen. Maar we hebben er straks al van de kok hier gehoord. We eten ze ook, <racht> we eten ze ook op. En, <laughs> we eten ze ook op, ja. Vanuit culinair oogpunt doet hij net van... Nou, daar zijn ze voor, zodat we ze hier ja, op kunnen ja. eten. de meningen ja. zijn verdeeld. Ja. Maar <racht> hoe, hoe, gaat, hoe beheren jullie dan die kudde? Laten we je op de nou, kudde voorbeeld, hier lopen om een voorbeeld, te halen? is als een koe te vroeg zijn kalf krijgt. Dus bijvoorbeeld, je zou graag willen dat de koe... De natuur werkt natuurlijk in cycli en je wil dat een koe eigenlijk in het voorjaar zijn kalf krijgt. Dus het is uh, buitengewoon wenselijk om een, uh, een, een dier te hebben dat, dat in die uh, cyclus uh, begint ook als, als jonge koe. Op het moment dat hij te vroeg kalft is hij eigenlijk niet geschikt. is dat genetisch uh, materiaal niet uh, bruikbaar voor een kudde die hier zelfstandig kan uh, bestaan. En die koeien die gaan eruit, die worden die uitgewend. Die worden geslacht. Ja, die ja. worden geslacht, maar ook hun kalf wordt, laten we zeggen, die groeit op en wordt geslacht. Ja. Dus het is een heel... Jong, uh, goed dier, buitengewoon smakelijk. Wat ja. gratis heeft ze even zijn viooltje neergelegd, Dat Is ook even komen zitten. Is het lekker gratis? Heb je het wel eens gehad? Ja, ik, heb, uh, ik vind het heerlijk. Ja. Het is wel uh, vakwerk uh, van ja, welke koe uh, wordt geslacht en wat is er met die koe mogelijk. Dat is dan weer het samenspel tussen Wouter en de slagen. Ja. En, en Wouter, ja, het is een heel kort rondje heel waar, waar kunnen we het vlees uh, uh, kopen? Verkoop op drie dagen, de, de laatste drie maanden van het jaar, uh, verkopen we het vlees op drie zaterdagen. En je kunt inschrijven uh, uh, via een website, Gallowaynaardermeer.nl okay. En daar kan je heen en daar staat tekst in uitleg. Goed, Gallowaynaardermeer.nl. De volgende verkoopdag is, is 10 november. november. Oké, okay. goud ja. en gratis. Dank jullie wel. Tijdens het wilde weekend, waarschijnlijk. We hebben nog net tijd voor... De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, ons traditionele einde van de show. Nog even een mooi fragment van de Venolijn. Dag, uh, met Evenie Smink uit IJsselstein. Uh, op zondagmiddag tijdens een IVN-excursie op landgoed Oostbroek... zagen wij waanzinnig veel fraaie paddenstoelen. Het hoogtepunt van deze excursie was... toen wij plotseling oog in <kwijnt> oog stonden met... Frater Willy Broorders. Hij heeft ons de weg gewezen naar zijn biefstukswam... En aan het einde van de excursie mochten we nog genieten van zijn verzameling poppen, van het oranje tipje en het koninginnenpaasje. Die vertroetelt hij tot het volgend voorjaar. Dag! W wauw! Ik ben helemaal stil. Wat een waarnemer. Dat je dus een waarnemer ja, bent. Dat je die op de venolijn meldt. Ik vind dat fantastisch. Ja. Ja. Wel. Op Willy Willy dus hoort hij natuurlijk vaak op de venolijn. Kijk vooral even op vroegenvogels.vara.nl. Ja, want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Jij ja, was in Berlijn. Ik was in Berlijn. Onze website was genomineerd voor een grote prijs. Ja. Die we niet hebben gewonnen. Oh, maar ja. we hoorden wel bij de 20 beste websites van. Europa. Hij had hem wel moeten winnen. We had hem moeten winnen, want de maar. de site is fantastisch. Uh, je kunt daar stemmen op leuker. onze paddenstoelenparade, inderdaad. Maar ook uh, domme dassen, knikbollende kangoeroes, oftewel slapende dieren. De fotowedstrijd is nog steeds bezig. Stuur alsjeblieft niet uh, die honden en die katten en zo. Want ik, ik vind het zelf ook leuk hoor, maar dat kennen we wel. Dus ja. bijzondere beesten we zoeken die slapen. Zo direct de collega's van de VPRO met OVT. En wij zijn er uh, volgende week weer. Dan gewoon weer als vanouds vanuit het Capitool. Tot dan. Ik ga die uh, groene glimmerswam uh, zoeken. 6 november, verkiezingen in de Verenigde Staten.